En zusters, we zijn al een paar, uh, ja, heel wat sabbaten bezig geweest om de weg van Israël te volgen. Die 450 jaar, waardoor ze gezegend werden door God met de richters. En ik noem het expres gezegend waren, want het volk gedroeg zich helemaal niet als gezegende. Het feit dat er een richter moest komen, dat was eigenlijk nog genade van God. He, om dat volk weer terug te brengen naar het Torah. Tot ze een Torah-getrouw leven zouden leiden. Want dat was de enige manier om de vijand uit je land te krijgen. Maar we hebben nu al die, uh, die Richteren gehad. We hebben Samuel gehad. We hebben de eerste koning gehad, Saul. En die Saul, dat was een geweldige man. Het was echt een man waar dat Israël naar uitgekeken had. Want ze hadden een koning gevraagd. Die wilden ze hebben. God die wilde dat niet maar ze wilden een koning hebben zoals die volk hadden. En ik denk tot die koning die God toen uitgezocht had aan die Saul aan die tot het echt een man was waar die volk tegenaan keek. En hij had het ook goed kunnen doen. Dus hoewel die door God geroepen is en gezalfd is, eigenlijk in de ogen van Israël hun koning was waar ze tegenop konden kijken, een geweldenaar, was het uiteindelijk ook die Saul die een opdracht kreeg om te vernietigen, maar toch de buik meenam. En God verwierp hem. Dat is heftig. Hij heeft veel goede dingen gedaan, maar er komt een moment dat de koning tegen de wil van God ingaat. En dan staat er gewoon, God verwierp hem. Maar op het moment dat God hem verwierp, heeft hij ook al gezocht naar een nieuwe koning. Koning David. Nou, elke keer wil ik opnieuw beginnen met koning David. Hè, vanuit Samuel. En elke keer komt er niet van, dan zie ik weer een ander onderwerp. Ik denk, nee, is dat er tussendoornemen? Dus ik denk van, vandaag ga ik beginnen met David. En ik kwam er weer niet aan toe, want ik zat van de week in de handelingen te lezen. En het was zo mooi om te lezen. En David kwam er ook in voor. En ik begon me ook te beseffen, op dat moment, waarom God David lief had. Want, ik heb het thema maar zo genoemd. David is een... ...man naar mijn hart, zegt God. Maar wanneer is David nou een man naar zijn hart geworden? Wanneer is nou David een man naar Gods hart geworden? Ik heb altijd wel een beetje gedacht... ...ja, die man heeft een x leven achter de rug... ...met al zijn vallen, opstaan, vallen, opstaan... ...want hij heeft natuurlijk ook fouten gemaakt. Hè? Dat geeft ons dan wel eens een gemoedsrust van... ...oh, hij heeft fouten gemaakt. Nou ja, wij ook. Maar je zal dadelijk zien... Wanneer God zegt dat David een man is naar zijn hart. Denk er maar gewoon over na. Wanneer is nou A, uh, David een man naar Gods hart? Nogthans, we gaan het niet alleen over David hebben, want er staat in dat hoofdstuk van handelingen. staan nog veel meer dingen. Ik denk, we gaan het op volgorde lezen. En wat er tussendoor komt, ik hoop dat we daar onze lessen uit kunnen leren deze morgen. We gaan lezen in handelingen 13, vanaf vers 13. Paulus en die met hem waren, voeren af van Paphos en kwamen te perge in Pamphylië. Maar Johannes scheidde zich van hen af en keerde weder naar Jeruzalem. Geen probleem, gebeurt wel meer. Dat mensen zich afscheiden en weer andere dingen gaan doen. Gaan we geen oordeel aan hangen, maar het gebeurt gewoon. En het wonderlijke is, vaak beginnen ze ergens anders opnieuw en dan heb je twee gemeenschappen. Hoe vaak is de gemeente des Heren niet uit elkaar gegaan en het blijkt ergens anders starten ze weer een nieuwe gemeente op. Prijs de Heer zodat in elke stad maar gemeentes ontstaan die uiteindelijk de boodschap gaan prediken. Doch zelf gingen zij, dat zijn zij die met Paulus onderweg waren, van Pergen naar en kwamen te Antiochië in Pisidië. Nou... Het is natuurlijk een, een, een deuropener om te zeggen en op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde namen ze plaats. Dus Paulus ging gewoon naar zijn gewoonte op Sabbat, naar de synagoge. Onbegrijpelijk dat het christendom dat overboord gegooid heeft, dat hun voorganger naar de synagoge gaat op Sabbat. En tot zij zich door Rome laten misleiden om het op zondag te gaan doen en de Sabbat te vertreden. Onbegrijpelijk. Je moet dus wel helemaal in de leer getraind zijn van Rome om te zeggen, ja maar dat is toch normaal, alles is nieuw geworden, al het oude is weg. Het is de grootste drogreden die we hebben geleerd ooit. Eén ding is duidelijk, hij gaat op de sabbedag in de synagoge, in de school. Want daar kun, je in de shul, daar kun je praten over het woord van Abba Yahweh. Daar kun je de Torah lezen, daar kun je uitleggen, daar kun je verklaren. Kun je zelfs met elkaar nog in gesprek raken, want daar gaat het om. We zijn school met elkaar. En dan nemen ze plaats in de synagoge. En na de voorlezing van de wet en de profeten lieten de overste van die synagoge hun vragen. broeders. Paulus zit ineens in de midden, er zijn een ander erbij. Hé, hey, fijn dat je er bent. Heb je nog een woord van de Heer voor ons? Vind je het leuk als dat zo is? Eigenlijk zouden we dat regelmatig hier moeten doen, hè? De Haarbroeder Piet, hou haar De Kees, fijn dat je er bent. Heb je nog een woord van de Heer? Nou, je ziet tegenwoordig komt uh, Daniel naar voren toe en dan leest hij een stukje op. Nou, eigenlijk moet elke broeder dat doen, hè? Moet je even nadenken. Wie er nog meer zich roepen voelt of weet, zegt nou, daar zou ik altijd willen doen. We hebben er voor de komende tijd wat verschillende gevraagd en die gaan het doen. Maar als je het in je hart denkt, nou, dat lijkt me wel eens fijn om dat ook. Dan moet je het laten weten. Het is een vreugde als er een drijf achter je zit om het woord van Heer te lezen. En als je het verstaat, om het ook enigszins te zeggen aan de ander. Want zo kun je dus onder de broeders en zusters kun je iets delen. Nou zegt hij, na de voorlezing van de wet: mannen broeders, indien jij een woord van opwekking voor het volk hebt, spreek het dan. Dat is mijn verlangen voor de toekomst. Dat er regelmatig broeders op zullen staan. En je ziet zelfs een zuster legt iets uit over een... Wat was het? Caviar. En ga, hoe kom je op het idee? Ja, ik droom van een caviar. Maar het is waar wat ze zeggen. We zijn mensen geschapen naar het beeld van God. En we zijn wel in een bepaalde natuur geboren vanwege Adam, Maar we moeten wel gevormd worden zoals God het gezegd heeft. En daar zijn we met elkaar mee bezig. Als je een woord van opwekking voor het volk hebt, spreek het dan. Ik ga het niet verder uitleggen, ik heb dat woordje 3056 erachter gelegd. En u weet nog allemaal wat het is, 3056. Zet je vingers op als u het weet. Oh, jammer, hè? Dan moet je een paar preken van een half jaar, jij geleden teruggaan. Waar ik een verschil heb uitgelegd tussen Logos en Rema. Daarom plaag ik u regelmatig om te laten horen wat nou die logos is. Want we hebben in ons christendom geleerd, in het begin was het woord, het woord was bij God, het woord was God. En de vertalers maken dan van het woordje hoofdletter W, weet u nog? En omdat ze dat inleggen, zeggen ze dat is Jezus, Yeshua. Maar wat was het ook weer? Het was logos, is de expressie van het spreken. Er is al een nieuwere bijbelvertaling, die zijn er nu al, die zeggen in het begin was het spreken... En dat spreken was bij God. En dat spreken is God. En er is maar één God, dat is Yahweh. Maar waar je het ook tegenkomt in het Nieuwe Testament... het is constant weer Logos. En op het moment dat het Rema is... staat er ook woord. En dan moet je luisteren wat er gezegd is. Bij Logos zeggen we... wie zegt er wat? En als het Rema is... alleen je moet dan een beetje de grondtaal kennen... dan zeg je, wat zegt hij? Want in wat God zegt... Daar zit de kracht. Want als het woord van God tot in je binnenste komt... en je zegt, zo ga ik handelen... dan is het de kracht van de geest van God die in je woont. Onthoud het maar, ik ga er dadelijk een paar keer op terugkomen. Maar ook leg ik het dan niet echt uit, en nu doe ik dat eventjes. Dadelijk laat ik het ook nog even in een beeld zien. Handelingen 13, vers 16. Paulus die staat op, hij wenkt met zijn hand en die zegt... hey mannen van Israël vereerders van God, luisteren. Dus die man die staat op in de synagoge, want hij is uitgenodigd. En dan zegt mensen, luister. Luister, zegt hij. Luister. Het is zo'n mooie uitgang zo. Mannen van Israël, zegt hij. Wat zijn ze? Vereerders van God. Luistert. In die periode kennen ze ook de drie eenheidsleer nog niet. Want Paulus had er nog nooit van gehoord. Mannen van Israël, vereerders van God... Want God, er is maar één God boven alle goden, Elohim. Er is maar één El Elohim en dat is God, dat is Yahweh. Vereerders van Yahweh luistert. Luistert. En dat luistert is echt een werkwoord. En moet doen. Je moet ervoor gaan zitten om te luisteren waar het om gaat. Luistert is 191 in de stroomconcordance... Is AKO werkwoord horen. Opletten. Er staat bij uitgeschreven, het, het is het vermogen tot horen hebben. Dus niet doof zijn. In overweging nemen wat er gezegd wordt, of wat er geschreven staat, is echt belangrijk. Wij lezen onze Bijbels met alle vertalingen. Jammer dat we niet allemaal de bodem in kunnen om te zeggen, wat staat er nou echt? Daar heb je onderwijs voor nodig. Echt belangrijk. In overweging nemen wat gezegd wordt, begrijpen, de zin inzien en wat gezegd wordt. Hé, hey, als je wil weten wat gezegd wordt, dan wordt het eigenlijk Rema. Dan is het niet meer wie spreekt er, ja dat is God, maar wat zegt hij, dat is Rema. En in het verstaan van dat woord, als het Rema wordt, gaat het u in uw leven veranderen. Althans, als je wil veranderen. Je kan ook zeggen, zo heb ik het dertig jaar niet gehoord, dit pruim ik niet. Ga je niet veranderen. Je zou je moeten verdiepen in wat hij je zegt. Datzelfde woordje, akao, is door horen verkrijgen. Mooi, hè? Het is leren, begrijpen, verstaan. En al zo gaan handelen in je leven. Vind je dit geen vreugde? Je zou wensen dat je dat allemaal elke dag weer kon begrijpen... als je de Bijbel leest. Maar je moet het lezen en je moet je gedachten laten gaan... want het is eeuwig leven om hem te kennen. De enige waarachtige God. De enige waarachtige God. En Yeshua die die gezonden heeft. Daar gaat hij. Eerders van God luistert. Luistert. De God van dit volk Israël... Dat is een andere god als van die andere landen, want die hebben afgoden. De god van dit volk, dat is aanwijzend, Israël heeft onze vaderen uitverkoren. Zo. Hij heeft dat volk verhoogd toen ze bijwoners waren in het land Egypte. Lieve broeders en zusters, u bent allemaal verhoogd, want wij komen allemaal uit Egypte. We komen uit een weerwar van religie, ook al zijn we christelijk geweest. Met alle respect voor onze ouders, ouders en voorouders. Gij hebt dat volk verhoogd toen ze bijwoners waren in Egypte. En hij, dat is dus die God die ze vereren, Abba Yahweh, heeft hen met hoge arm daaruit gevoerd. En hij, die God van Israël, Yahweh, heeft gedurende een tijd van omstreeks 40 jaren in de woestijn... Ah, oh, dat klinkt nou weer niet leuk. Hun eigenaardigheden verdragen. Nou, God verdraagt ook de eigenaardigheden van het hele Christendom. Echt waar, met ons erbij. Wij hebben ook onze eigenaardigheden. Als we dat nou maar snappen, dan kunnen we ook die eigenaardigheden van onze broeder en zuster verdragen. En dan kunt u mijn eigenaardigheden verdragen. Want we zijn wel op één weg om uiteindelijk veranderd te worden naar het beeld van onze God. Wij gaan mekaars eigenaardigheden verdragen. Nou, omdat die God dat verdragen heeft... en Israël in een land wil brengen... van mannen die God echt niet meer kan verdragen... omdat ze zo intens goddeloos zijn geworden... Ja, dat je over de zonde van zo'n volk niet eens meer wil praten. We praten we helemaal niet over de zonde. Dat willen we helemaal niet. We zullen zelfs de naam van de afgoden niet noemen... Want dat zou ze nog een bestaan geven. Wij noemen maar één naam, Yahweh, onze God. Hij heeft zeven volken uitgeroeid uit het land Canaan. Hij staat er dan dus, en na zeven volken uitgeroeid te hebben in het land Kanaan, heeft hij, Abba Yahweh, hun land, dus hun land, van die Kanaanieten, hun aan Israël ten erfdeel gegeven. Omstreeks 450 jaar lang. 450 jaar lang. Het werd een zootje hoor. Vanaf het heel vroeg al. Het werd echt een zootje. En ze hebben al heel snel hebben ze richters nodig. Omdat het een zootje was. En er een rechter komt. Die zegt ik zal rechts spreken hier. Zo spreekt Yahweh. En dan wist je het toch raar. Velen werden er natuurlijk wel. Hè, tegengesmarteld. Hij heeft ook profeten gestuurd. Vele profeten heeft hij gestuurd. Daarvan zegt Yeshua, ze hebben ze gedood en vermoord, tot zag Zacharias toe, achter het altaar weggerukt om hem te doden. Maar de richteren, dat waren rechters die God zond, die ze terugbrachten naar het Torah. En als dat volk zich inkeerde, dan was het mogelijk om met die rechter, die naar Torah instrueerde, de vijand het land uit te jagen. Als u nog met veel vijanden in uw eigen landje zit, he, klein landje, de een wat dikker als de ander, maar in ons eigen landje zitten we met vijanden, is alleen een Torah-getrouw leven de enige macht die de vijand uitdrijft. Daarom bidden we in de naam van Yeshua. En dat betekent, Yahweh, die red je dan. Het heeft helemaal geen zin om boze geesten uit te werpen als iemand niet naar Torah wil leven. Als die door wil gaan met zijn zonde en zijn ongerechtigheid, zinloos. Zeven volken. Hun land geeft die Israël ten erfdeel. En dat gaat er gedurende 450 jaar. Daarna gaf hij hun richters. Tot op de profeet Samuel. Nou, dat hebben we aardig achter elkaar gezet. In die afgelopen sabbatten met elkaar. Van toen af vroegen zij een koning. We kennen het verhaal hè, van Saul. Wie gaf Saul... Abba Yahweh gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de kleinste stam, Benjamin, 40 jaar. Hé, hey, dat is dezelfde tijd dat ze door de woestijn heen getrokken waren. Hebben ze nou een koning gekregen? Weet je wat je doet? Doe het dan met die koning. Laat die koning eerlijk zijn en oprecht. Net als Abraham, wees oprecht, wandel voor mijn aangezicht. Had hij het nou maar gedaan, die Saul? maar hij komt op een moment dat hij echt niet doet wat vader Yahweh zegt, door de mond van zijn profeet Samuel. En dan zie je dat de profeet in zijn plaats boven de koning staat, want hij is dus de verbinding tussen Abba Yahweh en de koning. Kennen we vandaag aan de dag nog een profeet? Ik ben het niet. Er is maar één profeet ons gegeven. En wat hij zegt, moeten we doen. En die profeet Yeshua heeft nog nooit een woord gezegd wat niet in Torah staat. Hij heeft het alleen maar verdiept. Maar we zullen naar die profeet luisteren en volkomen naar Torah leven zoals in rechtvaardigheid Yeshua geleefd heeft. Nadat hij, dat is Abba Yahweh, deze Saal verworpen had, verwekte hij Abba Yahweh hun David als koning. Dus de een verwerkt die vanwege zijn gedrag. En de andere, hé, hey, wonderlijk, verwekte hij David als koning. Voor deze periode weten we nog niks van David, u. Dus hij verwekt David nadat hij Saul verworpen heeft. Wie hij ook dit getuigenis gaf. Dit is heerlijk. Dus met de roeping van David heeft God al een getuigenis over David. Ik heb David, de zoon van Isaïe, gevonden, zegt God. Een man naar mijn hart. Die al mijn bevelen zal volbrengen. Heeft hij alle bevelen van God volbracht, broeder en zuster? Hij heeft echt fouten gemaakt. Hij heeft zich ook ervan bekeerd. Daarom was hij dus niet de man naar Gods hart. Maar hij zag David... Hij zijn schaapskudde. Ik denk dat hij de zorg van David heeft gezien voor zijn schaapjes. En als er een leeuw in de buurt was... ging hij niet schuilen in zijn hutje tot hij een schaapje had opgevreten. Hij ging erop af en hij rukte hem uit elkaar. Dus het was geen softie. Hij kwam al een beetje soft over, want hij was rozig, weet je wel. Hebben we allemaal wel eens wat van gehoord over de mensen die rozig zijn. Die worden bespot en uitgelachen. Maar God die kijkt niet naar zijn rozige haartjes. Hij was ook niet een grote man als Saul. Hij was waarschijnlijk veel kleiner. Maar vader die kende hem naar zijn gedrag in de kudde. En dan samen wel bij al die broers van hem komen. Dan komt die eerste broer naar voren toe. Een beul van een vent. En samen denkt: zo dat gaat er worden. Dat is een koning van Israël. Nee, die gaat voorbij. Oh. Nou de volgende, het waren allemaal mannen van aanzien. En David was er niet. Ja, ik heb nog een zoon die ze bij de kudde. Nou zit hij, gaan we hem gauw halen. Ik denk dat samen wel gedacht hebben. Zo, dat zal een vent wees die dan komt. Het was niet zo. Het was een roze mannetje. Mijn vader kende het hart van David. Dat hart van David, dat moeten we onthouden. Het is niet zo'n grote kerel. Het is gewoon een liefdevolle, warmhartige herder. Die staat voor zijn schapen. En die bereid is een leeuw te verscheuren en een beer te pakken... Om zijn schaapjes te redden. Dat had vader nodig. Dat heeft hij ook van u nodig. Dus we moeten maar gaan lijken op David. En wie was ook weer de zoon van David? Tak, tak, tak, al die geslachten verder. Yeshua. Dus waar we het over David hebben, hebben we een geestelijke kijk naar Yeshua. Zelfs als David liederen maakt, dan gaat hij liederen zingen. En dan zingt hij iets en dan schrijft hij iets op. Dus hoe kan dat nou toch? We gaan er dadelijk één of twee van die situaties uh, aansnijden. Wat was er ook weer met die Samuel, Samuel, 1 Samuel, hoofdstuk 13, vers 14. Maar nu zal u, Saul, gaat het hier om, koningschap niet bestendig zijn, zegt hij op een gegeven moment. Ja, dat hebben we gelezen in een paar weken terug. Nu zal uw koningschap, o Saul, niet bestendig zijn. Yahweh, staat er in de grondtaal, heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. En Yahweh heeft hem tot een... ...vorst over zijn volk aangesteld. Wie wordt er over zijn volk aangesteld? David. Wie is er nu over het volk aangesteld? Yeshua, de zoon van David. We moeten gelijkenissen gaan vinden met elkaar. En waarom heeft hij dat gedaan? Ja, hem heeft hem... David tot vorst over zijn volk aangesteld, omdat gij, Saul, niet in acht genomen hebt wat Yahweh u geboden heeft. Dit principe gaat door de hele Bijbel heen. Welke theologie dat je ook hebt, uit welke hoek van het christendom of heidendom je ook komt, in de Bijbel gaat het over Yahweh en zijn zoon. Samuel, hoofdstuk 16, dus dat is een stukje verder, dit is hoofdstuk 13 en dit is 16. Daarop liet hij hem halen, hij nu was rozig. ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Het is dus echt niet zo dat God alleen maar roze mannen roept met mooie ogen, en die knap zijn. Echt niet waar. Maar het is wel zo als natuurlijk uh, je naar David keek, een knappe knul zeg. Knappe knul. En toen zegt ja, wij sta op, zalf hem. Deze is het. Ik vind het schitterend zoals dat gaat. Maar nochtans, David moet zijn leven nog gaan leven als koning van Israël. En Saul is nog niet dood en weg. Saul blijft koning. En David weet dat te respecteren. Hij blijft met eer zien naar de koning van Israël. Ook al weet hij dat God hem verworpen heeft. En hij al lang gezalfd is tot koning. Hij heeft de macht niet gegrepen daarna. Ze dus, hij oh, ik ben gezalfd. Ik ga die saus eens eventjes een kopje kleiner maken. Hakken ermee. Echt niet waar. Is een goede houding om te bekijken hoe wij zullen moeten wandelen. Goed om wat van te leren. Ja, Yeshua is het ook niet gegrepen. Hoewel hij de zoon van God is. Maar hij moest gewoon als mens zoals wij uit Maria geboren met dezelfde aanvechtingen en aanvallen, overwinnen en staat geschreven. Hij heeft niet gegrepen naar de gelijkheid met God. Handelingen 13, vers 23. Uit zijn geslacht, dat is David, uit het geslacht van David... heeft God, Abba Yahweh, naar de belofte voor Israël... de heiland Yeshua doen komen... Yeshua is geboren uit de lijn van David. Hij is door God en de kracht van God verwekt in de stoffelijke mens, de maagd Maria. En omdat Maria hoorde naar het woord van vader, het woord logos, wie spreekt er? Vader. Heeft ze het rema tot zich laten komen. Want zo sprak de Heer, je zal zwanger worden. Eén keer zegt ze nog, hoe kan dat? Want ik heb geen man bekend. Nee, zegt hij als mijn geest over je komt, mijn kracht. En toen zegt ze mijn geschiedenis naar dat woord. Dat is zo verschrikkelijk mooi. Dan krijgt ze dus door het aanvaarden van het woord wat God gezegd heeft, wordt ze zwanger. Met u en met mij, broeders en zusters, gaat het exact zo. Ook al hebben we uit ons Christendom geleerd tot logos gewoon neergezet wordt met hoofdletter W, dat is Jezus. Echt niet waar. Dat is de Jezus van de Christenen. Maar wij geloven in de Yeshua. Zoals we hem uit de Bijbel leren. We zullen leren wat er staat. Wat staat er nou? Heiland Yeshua. Heiland Yeshua. Dat woord heiland is in de strong 49,90 soter. En dat betekent redder, bevrijder, behouder. Waarom zetten ze dat nou niet gewoon neer? Hij is redder. Naar de belofte van God voor Israël komt de redder Yeshua. Dat is gewoon wat er staat. Maar ze zetten heiland. Met alle respect, want ik begrijp het woord heiland wel. Abba Yahweh zelf is de heiland van Israël. Maar zo staat het er niet. Want Abba Yahweh, die zijn zoon. Later geeft Jezua een gelijkenis van de akker. En ieder die op die akker kwam om de, om de opbrengst te halen, vermoorden ze. En als uiteindelijk de zoon van de, van de eigenaar van de akker komt, ze zegt, laten we hem vermoorden, dan is de akker voor ons? Het is zo mooi als je die gelijkenissen in diezelfde lijn laat zien. Hier staat gewoon Soter, dat is redder, bevrijder, behouder. Deze naam werd aan godheden gegeven, staat er. Vooral beschermgoden. Kent u beschermgoden? Schiets je natuurlijk, hè? Het werd gegeven aan vorsten, koningen. En in het algemeen aan mensen die grote weldaden aan hun land bewezen hadden en in een meer ontaarde dagen bij wijze van vleierij aan invloedrijke personen. Die noemden ze redder. Dus redder is een gewoon woord. Ook heiland in het oude testament, echt waar. Er is er maar eentje die het volk redt. Dat is vader. Maar hoe die het volk redt, aha, dat kunnen we zien. Door zijn rechters, door zijn profeten en tenslotte door Yeshua. Hij was ook de enige die rechtvaardig is en als rechtvaardige gestorven is. Maar de dood kon hem niet houden, want vader heeft hem opgewekt. Omdat hij rechtvaardig is. Er was niets wat hem in het graf kon houden. Maar hij heeft het alles gedaan in rechtvaardigheid. Vers 24. Moet gekoppeld zijn aan vers 23, want er staat een kommaatje achter. Zit u? We gaan nog een keer vers 23 lezen en in één keer door naar 24. Uit Davids geslacht heeft God naar belofte voor Israël... de redder Yeshua doen komen. Nadat Johannes eerst voor zijn optreden van Yeshua... aan het hele volk een doop van bekering gepredikt had. Begrijp je de constructie van de zin? Dus God heeft naar zijn belofte de redder gestuurd. Maar pas nadat Johannes voor Yeshua's optreden aan het hele volk Israël... een doop van bekering had gepredikt. Het is dus wel belangrijk... dat je door een prediker gewezen wordt op hem die komt. Oh, gaat die komen? Ze hebben zelfs aan Johannes de Doper gevraagd. Ben jij het? Wat? Ja, die profeet, ben jij dat? Hebben die schriftgeleerden gevraagd. Nou ja, dat ben ik niet. Ik ben er niet eens waard om zijn schoenen los te maken, want die komt. Zij dachten dat Johannes de Doper al die profeet was... Die ene profeet. Nee, die ben ik helemaal niet. Hij nou, was eerlijk. Toen hij zijn loopbaan volbracht, Johannes de Doper, zeide Johannes de Doper, wat gij meent dat ik ben, oeh, ben ik, oeh, niet. Kent u de uitdrukking, ik ben, ben ik? Het hele christendom is daardoor op een zijspoor geraakt. Ze zeggen gewoon dat ego eimi betekent ik ben. Dus ja, waar zeggen ze? We hebben dat in de tijd netjes voor je uitgelegd. We hebben er een boekje over geschreven over eer Abraham was, ben ik. En we hebben aangetoond dat het niets met Abba te maken heeft. Want Abba is alleen niet ik ben, is de zijnde. En die staat in de toekomende vorm geschreven. Hij is altijd de zijnde. Al vanaf onmetelijke tijden, van eeuwigheid tot eeuwigheid, is hij altijd de zijnde. En hij zal zijn zoals hij zijn zal. Hij zal zijn zoals hij zal blijken te zijn. Goed, ik ben die ik ben. Hoort ertussen. Maar niet ik ben, dat je denkt, oh, hier hebben we met God te maken. Elke keer als je ik ben in het Nieuwe Testament ziet, de ego eimi, praat het altijd over de persoon, over wie het hebt. Hetzelfde als de blinde man die genezen is, dan vraagt een ander, hey, ben jij nou die blinde man? Die altijd blind is, en daarna, dan zit hij, dan ben ik. Ego eimi. We gaan het verhaal niet overdoen, neem het boekje maar mee, heer Abraham was. Eén ding is duidelijk, want gij meent dat ik ben, ben ik niet. Dus ook Johannes de Doper is niet, ik ben. Maar zie, naar mij komt hij, dat is in deze geschiedenis Yeshua, wie ik niet waardig ben het schoerste van zijn voeten los te maken. Zo, want op die profeet zitten we te wachten. En er zijn wonderlijke dingen gebeurd, dat zijn moeder hem in de tempel brengt. En tot er ineens een profeet te zijn, en profetessen Die zeggen, hé, hey, die gaan een, een lied over hem zingen. Daar, Maria verbaast zich erover. Als die naar hem toe komen en hem herkennen door de geest. Tot dat kind Messias is. Als je de evangelie weer terugleest. Schitterend om te zien hoe het werkt. Handelingen 13 vers 26. Mannen, broeders. Zonen van het geslacht van Abraham. Vereerders van God. Onder u. Tot ons is deze heilsboodschap, deze reddingsboodschap gezonden. Tot wie? Tot het volk van Abraham. Want die te Jeruzalem wonen en hun overste dus die te Jeruzalem wonen en hun overste hebben hem niet erkend. Ze hebben hem niet erkend. Maar er zijn er heel wat geweest die hadden toch wel door wie die was. Maar hij had zelf al verteld, als de zoon van de koning komt, de zoon van de wijngaard, laten we hem doden. Het is wonderlijk wat Yeshua verteld heeft in zijn gelijkenissen. Ze hebben hem dus niet erkend. Waar staat hij? En zij hebben de uitspraken der profeten, die elke sabbat worden voorgelezen. Elke sabbat, de Torah rol open. En de profeet Jezaja of Jeremia. En zo werd verkondigd wat de hoop van Israël was. De hoop van Adam en Eva. De hoop van Adam en Eva was al door het woord van God. Ik zal een zaad tot u zenden. wat de kop van Satan zal vermorzelen. Daar zegt later Paulus dat zij niet zaden als van velen. Nee, dat is de één. Mooi is dat hè? Elke keer opnieuw zie je je hinten naar de Messias. Elke Sabbat werd het voorgelezen. Maar toch... Hoewel alles was voorgelezen, hebben ze Yeshua niet, niet herkend, maar niet erkend. Hoewel zij geen grond voor doodstraf hadden, konden vinden, hebben ze Pilatus gevraagd. Hebben zij Pilatus gevraagd hem ter dood te brengen. Die man die moet dood. Toen zij, broeder en zuster, we hebben het nog steeds over de voorgangers van Israël, hè? Die Yeshua niet erkend hebben. Toen hebben zij alles volbracht wat van hem, Yeshua, geschreven stond. Zij hebben hem af van het hout. Nee. Namen zij hem af van het hout en legden hem in een graf. Dus ze hebben in wezen met het vermoorden van Yeshua alles vervuld en volbracht. Wat God gezegd had. Er staat hier volbracht. Mooi is dat, hè? Ze hebben alles vervuld en volbracht. Kijk, hier woord ook vervuld. ...uitspraken van de profeten die elke Sabbat worden voorgelezen door hun oordeel vervuld. Hé, hey, die joden hebben ook de wet vervuld. Leuk is dat, nou is de wet weg. Oh nee, dat zeggen ze alleen maar bij Yeshua. Hij heeft de wet vervuld, nou is de wet weg. Dan gaan we zondag vieren. Dit zijn dezelfde woorden, hè, broeders en zusters. Dat vervuld betekent helemaal niet dat iets weg gedaan is. Nee, ze hebben het tot het punt gebracht waarover Tora Torah spreekt. En dan niet om Tora Torah weg te doen... Maar goed, ze vervullen wel wat in Torah en profeten verscheven staat. De volgende mooie uitspraak. Ik heb er maar één regel neergezet. Vers 30 zegt, maar God, Yahweh, heeft hem, Yeshua, uit de doden opgewekt. Dat volk heeft gedaan wat God al van tevoren gezegd heeft dat ze zouden doen met Messias. Vanwege hun zonde en het niet willen erkennen dat hij de zoon was. <lacht> ze haten hem. Daarmee hebben ze de schrift nog vervuld ook. Want God heeft van tevoren gezegd, hij overziet de tijden van de mens. Daarom heeft Abba Yahweh zijn zoon Yeshua uit de doden opgewekt. Yeshua was dus dood. Het was geen spelletje. Het was niet stiekem toch leven en na drie dagen opstaan. Yeshua is de dood gestorven. Ik hou een paar dingetjes aan. In Psalm 2, vers 7 staat... Psalm 2, vers 7 is David... Ik wil gewagen van het besluit van Yahweh, zegt David. Want Yahweh is zijn God. Hij sprak tot mij, zegt David. Oeh, wat zegt God? Mijn zoon, zei het gij, ik heb je heden verwekt. Nou, dat kan niet. David is al een behoorlijk op leeftijd. Dus God zegt tegen David, ik heb je heden verwekt. Klopt dat volgens u of niet? Ja, natuurlijk klopt het. Als je maar weet wat er in het profetisch woord staat... ...dat uit het zaad van David uiteindelijk Messias geboren moest worden. Uit een stoffelijke vrouw. Ook Yeshua was stoffelijk. Als die anders was geweest dan u en ik... ...dan is het een schijnvertoning. Maar Yeshua heeft keuzes moeten maken als u en ik. Hij heeft alleen een andere vader... Wij zijn verwekt door onze aardse natuurlijke vaders en wij hebben dat gen meegenomen en ook de natuur. Maar Yeshua is verwekt door zijn vader. Mooi is dat, hè? Echt waar, het is heerlijk om te weten. Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt, is dus een profetische uitspraak van David. Rijkend tot op Yeshua, die ene waar we al vanaf de schepping naar uitkijken, dat zaad, wat Satan de kop vermorzelt, want door de zonde en de misleiding zijn wij aan de dood onderworpen. En alleen een rechtvaardige kan ons redden, uit de dood. Die rechtvaardige moest in de dood, op gelijke wijze zoals wij. Wat staat er in Hebreeën 1, vers 5? Dat is ook belangrijk. Er zijn dus mensen die zeggen dat Yeshua al voor het bestaan van de schepping, pre-existent aanwezig was in de aanwezigheid van vader. Een soort geestelijk wezen, net als engelen. Dat is ook geestelijke wezens. Er zijn er zelfs die zeggen, hij is een engel. Als de engel dus heer gekomen, zeggen ze, kijk, dat is Yeshua, in de pre existente echt niet waar. Paulus die zegt, tenminste, ze denken dat dit Paulus geweest is, tot wie er engelen heeft Yahweh ooit gezegd, mijn zoon zijt gij, ik heb je heden verwekt. Echt niet waar. Wederom, ik zal hem tot vader zijn. Hij zal mij tot zoon zijn. Mooi is dat, hè? Hebreeu 5, vers 5. Zo heeft ook Messias zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden. Hé, hey, nou gaat het over hogepriesterschap. Nee, natuurlijk niet. Op aarde waren de hogepriesters naar de stam van Aaron en Levi. Maar hij is door God verordineerd om hoge priester te zijn. En dat kon je alleen maar door hem uit de dood op te wekken en hem die plaats aan zijn rechterhand te geven. Daar werd Yeshua onze hoge priester. We hebben een mens op de troon, de zoon van God. Mijn zoon, zei Gij, ik heb u heden verwekt. He, hoge priester worden, maar hij die tot hem sprak. Mijn zoon, zei Gij, ik heb je heden verwekt. Lieve mensen, Hij, Yeshua, vers 31, is gedurende vele dagen verschenen aan die Hem, Yeshua, van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren. En die thans getuigen van Hem, Yeshua, bij het volk. Hier praten we dus alweer over de opstanding uit de dood. Het staat in zo'n klein hoofdstukje allemaal onder elkaar, Maar het is goed om het met elkaar te herhalen, voordat we dadelijk verder gaan met koning David en hoe het verder gaat met Israël. Vindt u het mooi om te lezen? Hij, Yeshua, is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met Yeshua van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren, die thans getuigen van Yeshua bij het volk. Wij, zegt hij, verkondigen u, wie is dat, Paulus, dat God, al bij de belofte die aan de vaderen geschied is, aan ons hun kinderen vervuld heeft. Hey, God heeft zijn belofte vervuld. Hier komt weer precies hetzelfde woord. Nee, dat alles wat hij beloofd heeft, dat heeft hij tot het doel gebracht. Dat blijft verstaan. Tot zijn doel gebracht. Door Yeshua op te wekken. Niet te verwekken, maar op te wekken uit de dood. De garantie dat Yeshua is opgewekt uit de dood, is onze enige garantie dat we dadelijk na onze dood zullen opstaan ten eeuwige leven. Een andere basis is er dus niet. Het is de opwekking van Yeshua. Hij staat gerand voor de opwekking uit het graf. Als wij onze geliefden begraven, hebben we verdriet. Maar niet een verdriet zoals de wereld. Want wij weten, we zullen opgewekt worden. En we zullen dadelijk in vreugde voor ons aangezicht op de nieuwe aarde kunnen functioneren. Gelijk ook, hé, daar komt hij de tweede psalm geschreven staat. Ik heb hem er net al even laten zien tussendoor. Hoezo? Ja, gelijk als in de tweede Psalm geschreven staat. Want dat is dus David die daar profeteert over alle geslachten heen. Mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Ja, ik is allemaal Yahweh. Hij hebt het niet over zichzelf. Maar hij heeft het profetisch over Yeshua. Psalm 2, vers 7. Ik laat hem nog even horen. Ik wil gewagen van het besluit van Yahweh. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Handelingen 13, vers 34. Dat hij, Abba Yahweh, hem, Yeshua, uit de doden heeft opgewekt, zonder dat Yeshua weer tot ontbinding zal wederkeren. Heeft Yahweh al dus gezegd, ik zal u het heilige van David geven dat betrouwbaar is. Vind je het niet leuk? Elke keer erbij zetten wie wie is. Want zowel de een wordt met een hoofdletter geschreven als de ander wordt met een hoofdletter geschreven. Maar er zit een doctrine van de Triniteit achter. Want ze zien hem allebei als personen die God zijn. Van eeuwigheid God. En echt waar, het is een roomse dwaling. Er is maar één God en dat is Yahweh. Hij, ja wees, zal Yeshua uit de dood opwekken. God is nooit dood geweest. Yeshua vertrouwde volkomen op zijn vader. Vader heeft hem bijzonder onderwezen. Als er één profeet is geweest die rechtstreeks in contact met vader stond, is het Yeshua. Daarom moesten we naar hem luisteren. Maar niet om de wet te overtreden, dat maakt het christendom ervan zonder dat Yeshua weer tot ontbinding zal weerkeren. Yeshua die is uit het stof gekomen, broeder en zuster, uit zijn moeder Maria, verwekt door vader, en hij zou teruggaan tot stof. Maar er was geen zonde in hem. Hoeft hij ook niet terug te keren tot stof. Hij is niet ontbonden. Als u de geliefde heeft begraven, en ze hebben vier dagen boven het graf gestaan, boven de aarde gestaan, zelfs met alle koeling erbij, weet u hoe een dode eruit ziet? Echt waar, die wordt zwart. Of je nou zwart of wit geboren bent, het wordt zwart. Het is niet meer de geliefde die je begraven hebt. Het is datgene wat vervalt tot stof. Onze heer lag in het graf en hij verviel niet. Hij is niet tot ontbinding overgegaan. Ik zal u het heilige, zegt die van David, geven. Heb je er wel eens over nagedacht? Wat is nou toch het heilige van David? Hoe komen ze aan die vertaling? Het heilige van David dat betrouwbaar is. Ik denk ik ga het uitzoeken. Ik pak een paar Bijbelvertalingen. Dan moet ik op zijn minst zien waar het over gaat. De Statenvertaling die zegt: "Ik zal uw lieden de weldadigheden van David geven." Dus er staat hier heilige, maar in de Statenvertaling de weldadigheden. Er staat in de Nederlandse Bijbel: "Geven zal ik u allen de betrouwbare vroomheid van David." De Nederlandse Bijbelvertaling: "Ik zal jullie schenken" ...wat ik David plechtig heb beloofd. De Nederlandse, of de, de, de, de Luther de Bijbel, was het nou? Oké, okay, ik ben even kwijt. Ik zal u de heilbelofte van David geven. Ik denk, hé, hey, dat is mooi. Die gewist zijn. En uh, dat is niet de Willem Verdouw vertaling. Dat is de Willembrood vertaling. Ja, voor het geval zitten altijd snuggere mensen tussen. Kijk, dat is Willem's eigen Bijbel. Maar dat is echt niet waar. Er staat wel, ik zal u het ware huil van David geven. Het is eigenlijk nog niet eens zo echt verkeerd, hoor. Maar ik heb toch niet veel, echt veel vertrouwen in het katholieke gedoe. We moeten op onze tellen blijven passen. Daarom zou je wensen dat iedereen Grieks begreep en Hebreeuws begreep. En zo niet. Dan moet je daarin gaan... Snuffelen. Dus lieve mensen, alleen de, ben, de NBG, want daar lees ik dan over het algemeen uit, heeft het over de Heilige. Dat uh, nummertje 4103, dat Heilige wat ze vertaald hebben, als je gewoon de Griekse teksten gaat, het woordenboek in gaat, is dat pistos, is gewoon trouw, betrouwbaar, vertrouwenswaardig. Ik snap niet dat ze de Heilige van maken. En het volgende. Wat hier nou het woord betrouwbaar staat, 3741, is Hosios. Dat betekent gewoon onbezoedeld door zonde. Vind je dat nou niet mooi als je dat leest? En dat onbezoedeld van zonde, dat is gewoon vrij van slechtheid, zuiver, heilig, vroom. Ik vraag me wel eens af, met welke brillen worden nou Bijbels vertaald en geschreven? Misschien wel antisemitisch, je kan ze noemen. Uh, willen ze Yeshua wegpoetsen, maar er gebeurt iets met die bijbelvertalingen, echt waar, het is triest. Nou, er staat dus blijkbaar, als ik nou gewoon zie wat er in het Hebreeuws staat, ik zal u, het gaat niet om heilige, maar trouw, betrouwbaar en vertrouwenswaardige, van David geven. Hey, dus er moet iets gegeven worden wat trouw heeft, wat betrouwbaar is en vertrouwenswaardig. Nou, als er één dat is, is het Yeshua. En dan vertalen ze hier dat betrouwbaar is. Maar dat betekent hier onbezoedeld door zonde. Yeshua is onbezoedeld onbezo door zonde. Yeshua is niet bezoedeld door zonde. Nou, dat is, wordt ons beloofd dat God zal geven. Ik zal u het betrouwbare van David geven. Oh, het betrouwbare van Yeshua. Want dat is de zoon van David. Dat onbezoedeld door de zonde is. We gaan nog een stukje verder, want waar hebben we het over? We hebben het over Jezaja 55, vers 3. We moeten dus constant terug uit het Nieuwe Testament, uit die bronnen waaruit geput wordt. Want je moet uit Torah en profeten putten. En dan moet je eens dus gaan kijken, wat staat er nou in Jezaja? Over wie heeft Jesaja het eigenlijk? Nou lieve mensen, Jezaja kent maar één God. Wist u dat? Want hier staat gewoon, neig uw oor en kom tot JHWH. Judhe he waf he Dat is de eeuwige God. Buiten wie er geen andere God is. Dat je zaaien. Hoor. Dat kennen we ook, dat woord. Hè? Luister. Opdat uw ziel leven. Ik. Dat woordje ik heeft te maken met mij. Met Yahweh. Zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare genade bewijzen van David. En natuurlijk, hij heeft aan David wat beloofd. En die zoon die gaat komen. God houdt zich aan zijn woord. Schitterend hè, die Jezaja 55 vers 3. Maar hij gaat verder. Vers 4 en 5. Zie, zegt de profeet namens vader Yahweh. Zie, ik heb hem. Yahweh heeft hem. Want hij spreekt profetisch. Hem is dan Messias. Ik heb hem, de Messias, tot een getuige voor de natie gesteld. Tot een vorst en gebiederde natie. Dat is onze Messias. Die is naar hier gekomen om te sterven en op te staan en zijn plaats aan de rechterhand van vader in te nemen. Zie, een volk dat gij, je heeft het weer over Messias, niet kent. Hey daar. Als nou Messias Yeshua dit volk niet kent, als die God is en alomtegenwoordig en alwetend. En van eeuwigheid tot eeuwigheid mede God is geweest. En zoals ze zeggen, schepper van de hemel en aarde. Want, door verkeerde uitleg zeggen ze, God heeft door hem heen alles geschapen. Ja, de nieuwe wereld, de nieuwe aarde, komt eigenlijk helemaal uit tot stand... Zie een volk dat gij Messias niet kende, dus misschien schijnt dat volk nog niet eens te kennen. Zult gij Messias roepen en een volk dat u Messias niet kende, zal tot u Messias sneller, ter terwille van Yahweh uw God. Lieve mensen, wij hebben Yeshua ook niet gekend totdat hij overgepredikt werd. En als hij dadelijk terugkomt om ons te leiden, ja dat is wel schitterend. We hebben hem nooit gekend, dan zullen we hem zien. Dit is zo'n enorme mooie tekst. Ik denk, nou, we gaan hem maar helemaal laten horen. Een volk dat Messias niet kende, zult, zal Messias roepen. En een volk dat Messias niet kende, dat zijn wij, zal tot Messias sneller. Terwille van Yahweh, onze God. Want we kunnen met Yahweh geen gemeenschap hebben voordat we Yeshua aanvaarden als een verzoening voor onze zonden. Het leven wat wij ontvangen, heeft hij gegeven op Golgotha. En we danken Abba Yahweh dat het leven van Yeshua ons leven is geworden. En we leven nu in geloof, want overmorgen zullen we sterven. Maar hij heeft gezegd, hij zal ons opwekken uit de dood. Halleluja. Wie? Halleluja. Yahweh. Het is zijn plan. Als het gaat om pre-existentie bent u en ik net zo pre-existent als dat ze Yeshua toebedenken. Want voordat God alles ging scheppen, had hij alles klaar in zijn geest. Hij is geest. Er waren geen foutjes die tevoorschijn kwamen. Alles wat vader in zijn gedachten had, is hij uiteindelijk gaan uitspreken. En is gebeurd zoals hij het gezegd heeft. Tot aan de fouten van de mensen is voorzien geweest. Echt waar, hij zocht mensen die hem lief zouden hebben. Hem zouden leren kennen om in die weg te gaan wandelen. Het is zo mooi. Dus ook lieve mensen, u bent bij name bekend bij onze Abba Yahweh al voor de grondlegging der wereld. Hij wist al wie je was en wat je zou flikken. Er is niets verborgen voor vader. En hij heeft zich al die tijd al zorgen gemaakt, hoe kan ik het nou zo brengen tot hij me gaat leren kennen? Daarom degene die zijn genade nog verwerpen. Wat blijft er voor iemand over die de genade Gods verwerpt? Helemaal niks. Schitterend, hè? Nou, handelingen 13, vers 35. Luister goed, lieve mensen. Daarom zegt Yahweh ook in een andere psalm. Hoe spreekt Yahweh door de psalm? Door zijn dienstknecht David. Dus wat zegt David? Door de geest van God gedreven... Jaweh zal uw heilige geen ontbinding doen zien. dat zegt David. Ja, David is wel tot ontbinding gekomen, want hij ligt nog steeds in stof. Hè? Hij heeft geen plekje in de hemel gekregen, hoor. Hij ligt nog steeds in stof. Daarom zegt Jaweh ook in een andere psalm, dat is de psalm van David. Gij, Jaweh, zult uw heilige. Dat is niet David, maar dat is de zoon van David. Geen ontbinding doen zien. Dat is dat woordje 3741, uw heilige. Dat is, hé, uh, hey, hier staat diezelfde e 3741... die er net andersom geschreven was. Hij is te onbezoedeld door zonde. Hier staat het wel goed. Of het is een fout van de vertaler... Of met de woorden die er tussen staan, maar het stond echt fout. Opzettelijk of niet opzettelijk, ik weet het niet. Hier spreekt handelingen over uw heilige, maar dan leggen ze duidelijk uit: die onbezoedeld door de zonde geen ontbinding zou zien. En die Psalm 16, vers 10, want daar gaat het om: daar staat het zo. Want gij, Yahweh, heeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Nog laat gij uw gunstgenoot, dat is Messias, de groeve zien. De groeve, 7845 is shagat. Groeve, verderf, graf. Wonderlijk, hè? Dus diegene die onbezudeld is, Yeshua, die zal het verderf in het graf niet zien. En dat verderf, dat is ontbinding. Yeshua is niet ontbonden. Na vier dagen stond hij op. Schitterende ervaring. Het is zo mooi om de psalmen te gaan lezen hoe ze verwijzen naar Messias. Dat is uh, een zegen van de Heer. Het woordje diathora is ook verderf. Dat is het woordje ontbinding in het Grieks. Dus hier staat een citaat van Abba Yahweh. In het Hebreeuws is het groeven en verderf. En ook in het Grieks is het verderf. Dus er is geen onderscheid tussen. Dus dit is gewoon goed vertaald. De heilige is eigenlijk Yeshua. He? Is eigenlijk degene die onbezoedeld is. David is... na voor zijn geslacht de raadsgods gediend te hebben... ontslapen. Dus nadat David aan het eind van zijn leven is gekomen... zijn taak voor God vervuld heeft... is David uiteindelijk ontslapen. Is hij bij zijn vader bijgezet. Hij heeft wel ontbinding gezien. Ziet u dat? David is tot stof. Maar David komt dadelijk uit zijn stof. Maar hij, Yeshua, de zoon van David... zoveel geslachten later... die God heeft opgewekt... heeft geen ontbinding gezien. Ontbinding is weer 13, 12. net dat is die andere. Zo zijn u dan bekend, broeders en zusters... Dat door Yeshua uw vergeving van zonde, wat doet hij dan? Verkondigd wordt. Wat zeiden de schriftgeleerden ook alweer? Hij vergeeft zonde. Denk je dat je God bent? Als Yeshua tegen een zieke zegt, je zonde zijn je vergeven. Nou, dat hele zaakje daar, dat ploft. Wie kan zonde vergeven? Maar als de profeet van de Allerhoogste, de zoon die de akker beërft... Uiteindelijk zegt wat zijn vader zegt, want Yeshua sprak niets van zichzelf. Hij sprak wat zijn vader hem bekend maakte. Mozes had een relatie met vader, want ze spraken van aangezicht tot aangezicht. Maar de zoon, volkomen geleid door de vader, die stuurt hem op de zieken af. En ten aanschouwen van alles wat er omheen staat, zegt die je zonden zijn verheven. Ik denk dat het een woord op zijn plaats was. Misschien is het wel een hele slechte rit geweest. Nog slechter als wij allemaal. Maar Yeshua zegt, je zonden zijn vergeven. Er schijnt iets te zitten met zonde en met ziekte en kwaad. Ik weet het niet. Ik wil me er vrij van houden. Maar er zit een verbinding. Anders zeg je niet tegen een zieke, je zonden zijn je vergeven. Ik denk dat zonde iets ellendigs in je ziel teweeg brengt. Je ellendig ongelukkig kan maken. Je kan verdrukken en verklemmen tot zelfs je hart, je nieren, je lever. En wat hebben we allemaal? Fout gaat werken, je ongelukkig mank, kreupel. Dat wil dus niet zeggen dat alle kreupelen zondagen zijn in die zin. Het gaat eraan, Yeshua wordt in opdracht van zijn vader, moet hij zeggen, je zonden zijn vergeven. Dat Sanne erin gaat bijna helemaal plat. Die zegt, wie kan zonden vergeven dan God? Nou, dat bewijst dat Yeshua volkomen in verbinding met zijn vader staat. Want hij spreekt geen woord uit zijn eigen. Hij doet volkomen waartoe vader hem geroepen heeft. Denk erover na. Daar wordt het woordje gebruikt tot 1344. Dat is die o. rechtvaardig maken. Even terugkomen tot op de tekst, hè. Nog een keer. In vers 39, waarvan ga je even kijken. Uh, zo zei dan u bekend, mannen en broeders, vers 38... Door hem, Yeshua, uw vergeving van zonde verkondigd wordt... Ook van alles waarvan je niet gerechtvaardigd kon worden... Door de wet van Mozes wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd door Yeshua. Door geloof in hem. Dat woordje 1344, wat hier staat als gerechtvaardigd, Betekent gewoon rechtvaardig maken. Wie van u is de rechtvaardig niemand is rechtvaardig tot niet één toe. Maar je wordt door vader rechtvaardig gemaakt... door je geloof in Yeshua, die voor u zijn leven gaf. En u krijgt dat leven en dan zegt God, ik zie je als een rechtvaardiger. Je haalt het toch niet meer in je hersens om dan nog Torah ontrouw te worden. Om andere regels in te voeren dan de regels van het Koninkrijk van God. Degene die dat doet, bewijst een anti-christen zijn... Waar haalt het pausdom het lef vandaan? Te zeggen dat hij de plaatsvervanger van Yeshua is. En dat hij dan zomaar regels kan invoeren waar de hele christenheid mee bedorven is. Dank God dat we er uit die, uit die verwarring gekomen zijn. Daarom zijn we met alle plezier Torah getrouw. We willen die liever. Hij maakt ons rechtvaardig. Dat is rechtvaardig, gerechtvaardigd. Rechtvaardig maken, rechtvaardig maken, recht maken. Tonen dat iemand rechtvaardig is zoals hij is. Ah, dat is mooi, hè? Zoals u nu bent, broeder en zusters, door je geloof in Yeshua, mag u je een rechtvaardiger noemen, ook al zoals u bent. Neem het voornemen om niet te zondigen. En zichzelf beschouwt of wenst te zien. Nou, dit is onze grootste wens om rechtvaardig verklaard te worden. Handel als een rechtvaardiger. Ja, puntje drie zegt... ...verklaren dat iemand rechtvaardig is. Dat is gerechtvaardigd worden. Dat is de grootste vreugde... ...waarom we hier op elke sabbat bij elkaar zitten. Niet omdat we zo wettisch bezig zijn... ...want je moet toch ook sabbatje vieren... ...als ben je niet echt... ...of je moet ook alle feesten vieren. Lieve mensen, we doen die dingen... ...uit vreugde. We zijn vervuld met blijdschap... van de geest van God. Aan durft die amen te zeggen... We hebben de vreugde van de Heer in ons hart gekregen waaruit we doen wat we doen. Wij doen al die dingen niet om gered te worden. Ben je gek? We zijn behouden en gered en daarom doen we het. Inwoners van het Koninkrijk van God zijn we. Dus elke discussie is over. Alleen als je gaat lopen rotzooien langs de kant van de weg en het blijkt dat je zonde doet... dan zegt elke broeder of zuster, hey, onder vier ogen, we moeten niet doen, dat is niet goed hoor. En zo helpen je je zuster of broeder weer op het pad. Je doet het om iemand te helpen. Nou broeder en zuster, ziet nou maar toe dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd is. Dat is ook een mooie uitspraak, vindt u niet? Ziet dan toe dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd is. Dus u kunt ook de wet vervullen, wist u dat? Door goddelooselijk te handelen, want er komt de vloek van de wet over je. Ja. En als we nou door genade van God en door het bloed van Yeshua leven hebben ontvangen, wie gaat er dan nog met plezier liegen, stelen, kwaadspreken? Dat doe je toch niet? Als je dat wel doet, kom je automatisch onder de vloek. Als er een emmer water boven je hoofd hangt met een touwtje, moet je dus niet eraan trekken, hoor, je nat. Dat is gewoon wet. Dat water kiept eruit, valt naar beneden, je wordt nat. Dit is ook wet. Ziet dan toe dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd is. Dus ga niet zelf het touwtje van de zonde trekken. En zeggen: oh ik ben nat geworden. Is ja ook plotseling. Je hebt de duivel gedaan. Nou echt niet waar. Je hebt naar kwaad geluisterd en je hebt kwaad gehandeld. Dus je wordt nat. En iedereen kan zien als je nat bent. Zelfs een beetje natte hier en zeggen ze, hij is nat. Snap je de, de, waar het om gaat? Nou hij heeft het over de verachters hè? Ziet, verachters, verachters, verwondert u en verdwijn. Want Jaweh werkt een werk in uw dagen, een werk dat gij voor zeker niet zult geloven als iemand iets je vertelt. Tegen wie praat hij? Tegen die verachters, hè? Ziet, verachters. Dus degene die Torah moet willig overtreden naar kennis van zaken te hebben, is een verachter van het Woord van God. Het wel horen, het begrijpen en het niet doen, daar ben je een verachter. En de wet van God werkt net zo hard voor de verachters als voor degenen die God getrouw navolgen en door Yeshua rechtvaardig verklaard zijn. Ziet verachters, verwonder je maar. Maar verdwijn, want ja, werkt een werk in uw dagen, een werk dat gij voor zeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt. En die verachters van Gods wet, die gaan het ook niet geloven. Daarom besmeuren ze u en mij door te zeggen: die is gek. Die gaan Sabbatje vieren. En fijn, ik kan nog veel meer dingen noemen. Maar he, je wordt door, door veel mensen voor je. Nou, dat probleem zat ook bij Habakkuk. Bent u bereid om je even in, in de huid van Habakkuk te kruipen? We hebben nog wel even tijd, hè? Het moet gewoon gezegd worden. Die eerste verzen 2 tot en met 4, gaan we even in de huid van Habakkuk kruipen. En dan krijgt hij in vers 5 het Godswoord. Wilt u weten hoe een profeet zich voelt? En die Habakuk die keek gewoon om zich heen. En die zag de ellende in Israël. Habakuk was gewoon een man van God, zoals u. Het verlangen om God te dienen. Ook al was Israël goddeloos. Habakuk was een man, net als David, naar Gods hart. Hij vreesde God en wandelde met vreugde in zijn wegen. Maar hij had pijn in zijn buik over wat hij zag. Moet hij luisteren wat hij zegt. Hoe lang, Jaweh, roep ik Habekuk om hulp, en gij hoort niet? Hij klaagt steen en been voor God over de goddeloosheden in Israël. Schreeuw ik tot u, Abba Yahweh: geweld, uitroepteken. Gij verlos niet, vraagteken. Hij schreeuwt als vader. Hoe kan dit nou gaan? Waarom moet ik dit zien? Die goddeloosheid onder Gods volk. Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien? Waarom moet ik die ongerechtigheid van de volk van God zien? En aanschouwt gij ellende? Vraagteken. Kunt u het gebed van onze broeder verstaan? Heb u wel eens in het gebed zo voor God gestaan? Mijn God, waarom moet ik die goddeloosheid zien? En waarom moet u dat ook allemaal zien, die ellende? Dadelijk, dadelijk, dadelijk. Ja, zegt hij: Onderdrukking en geweld zijn voor mijn Habakkuk's ogen. En er is twist en de tweedracht verheft zich. Dat ziet hier Gods volk. Daarom, als er daarom staat, is er altijd een waarom? Nou, dat waarom hebben we gelezen. Nou zegt hij, daarom, zegt Habakkuk, verliest de wet haar kracht. Vanwege de goddeloosheid van het volk, verliest Torah zijn kracht. Dan zeggen ze, ah, maakt er niks uit, zo, doen we doen gewoon zondag vieren. Het is de opstanding van Yeshua. Zelfs dat is een leugen, want hij stond uh, helemaal niet op. Op zondag, wist je nog? Dat was op zaterdag, woensdag schreef hij. Daarom verliest de wet haar kracht en nimmer komt het recht tevoorschijn. Nimmer komt het recht tevoorschijn, want de goddeloze Israëliet omsingelt de rechtvaardige. Zo, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Een profeet in Israël wordt vervolgd door zijn eigen volk. Terwijl hij ze terugroept om naar Torah te komen. Wonderlijk, dit is de pijn in de buik van die Habekuk. En midden in zijn, in zijn geweld, wat hij naar God schreeuwt, zegt God, ziet onder de Heidenen. en let op, Habakkuk, verbaas je, ontzet je, want ik, Jabe, jouw God, doe een werk in jouw dagen, dat gij niet zoud geloven, wanneer het verteld wordt. Wat gaat Abba Jabe doen? Hij gaat zijn volk slaan, tuchtigen, niet om ze te vermoorden, maar om ze te tuchtigen. Een vader tuchtigste zoon. Niet om hem te pijn te doen. Nee, om hem te corrigeren om terug te komen. Er is zelfs een dag, dan jaagt hij ze 70 jaar naar Babel. En ook de rechtvaardigen moesten mee naar Babel. Er bleef niemand achter. En de profeet zegt: ga maar. Dat is de wil van God. Wat? De wil van God? Jeruzalem, de tempel, we hebben hier alles. Nou zit hij geen steen op de ander blijft te staan. Onbegrijpelijk. Maar die profeet Jeremia moest het zeggen. Habakuk is ook zo'n man. Hij klaagt steen en been bij vader. En vader die zegt heel duidelijk: Zie maar onder de heidenen. Let op, verbaas je. Verbaas je maar. Ontzet je, want ik doe een werk in jouw dagen. Je zou het niet geloven als het je verteld wordt. Nou, het volk van Israël gelooft het ook niet. Daarom volharden ze in zonde. En ze worden geslagen door de heidenen. Zie je, nog één keer vers 41. Verachters, verwonder u. Snap je nou Habekuk? En verdwijnen, zegt hij, ook met hè? want ik werk een werk in uw dagen. Een werk dat jij voor zeker niet zult geloven als iemand het je verhaalt. Dit is zo het verhaal van Habekuk in de tekst gelegd van, van de handelingen. Daarom is het zo leuk als je dan gaat zien, hey, wie als profeet heeft dat gesproken. Wie van de profeten heeft dat gesproken? Eén profeet is dat geweest. Mooi hè? Handelingen 13, vers 38... Toen zij vertrokken uit die synagoge, we hebben het nu weer over Paulus en zijn maten, verzochten zij in die synagoge hun tegen de eerstvolgende Sabbat weer deze woorden te spreken. Aha, heb ik het weer. Welke woorden? Op de eerstvolgende Sabbat deze woorden, logos, te spreken. Hé, hey, ze spreken logos, woorden. Dan moet je je afvragen, wiens woorden zijn dat die gesproken worden? Na het uitgaan van de synagoge volgden vele van de joden, mooi, we luisteren, vele van de joden en de vereerders van God die joden genoten waren. Wie van u zijn er joden? En wie zijn er joden genoten? Dus wij horen er allemaal toe. Al ben je een ras jood die ertussen zit en al ben je een heide van je wortels. Maar dan ben je een joden genoten geworden. We genieten van de jood. Ik heb ervan genoten. Oh, Leuk is dat, hè? Ik geniet van Joden. Ja, grapje erbij natuurlijk, hè? Want er zit net zoveel kwaad onder de Joden als onder ons. Echt waar. Daarom stuurt God profeten. Onder de Jood en onder de genoot. Nou, ik vind het fijn dat het hier bij elkaar staat. Die Paulus en die Barnabas die dan ook tot hen spraken. Tot wie? Tot de Jood en de genoot. En bij hen allebei aandrongen om te blijven bij de genade Gods. En genade gods is dat wat geopenbaard wordt door Yeshua, zijn leven die hij geeft, voor ons leven in het opstaan uit de dood. Dat is de genade van God. En dat is niet zoals die christelijke genade, nee, we hebben genade ontvangen, nee maak allemaal niet meer uit wat je doet. Je bidt één keer tot God en geeft je genade. Dat is echt niet waar. Als je genade ontvangt van God, vergeving van zonde en door de dood en opstanding van Yeshua eeuwig leven, dan zou je moeten wandelen als Yeshua. Punt uit. Als we het anders doen als Yeshua, ja, dan moet er nog iets bijgestuurd worden. En daarvoor zijn we met elkaar. De volgende sabbat kwam bijna de hele stad. Om wat te horen? De Logos van God te horen. Want als het woord door de profeten en door Mozes gesproken is, dan is dat het woord van Yahweh. Dus als het woordje Logos te staat, moet je zeggen, wie heeft dat gesproken? Dat is Yahweh. Oh, dat is Yahweh. Onthoud het goed. Als je in de grond dan ziet dat er Rema staat, dan weet je wat hij gesproken heeft. Nou, doet het maar wat hij zegt. Want dan komt het heil. Lieve mensen, de laatste. Toen u de heidenen dit hoorde, verblijden zij zich. Halleluja. En het woord des Heren, mooi is dat. En alle die bestemd waren ten eeuwige leven. Schitterend. Durf je je vinger op te zetten door te zeggen, ik ben bestemd ten eeuwige leven? Oh. Ik ja, durf je te zeggen. Ik ben bestemd, ik ben bestemd in eeuwig leven. Oh ja, ook al voor de grondlegging der wereld. Het ligt een beetje anders hoor. Zij die Yeshua als Heer aanvaarden, die hun leven heeft gegeven en ons ook het leven in eeuwigheid schenkt, daar gaat het om. Dan ben je bestemd, in, hè, dan waren jullie bestemd voor het eeuwige leven. Als je dat dus niet doet, waar blijft dan je bestemming voor het eeuwige leven? God heeft niet van eeuwigheid gezegd, oké, okay, uh, die ga ik redden en uh, die ga ik niet redden. Echt niet waar. God wil dat we allemaal behouden worden. Maar er gaan heel wat mensen fout. Wij zijn ook fout. Maar lieve mensen, het woord des Heeren verbreidt zich. Dus genade van God. Aanvaard de genade van God en ga wandelen als Yeshua. Laat zien tot Hij je Heer en Meester is. Kijk, hier komt hij nog maar een keertje terug. Ik denk, laat ik het nog maar zeggen, die Logos. Dat woordje 3056, dat is Logos. Dat is in het grondwoord spreken. In het begin was het spreken, dat spreken was bij God. Ja, dat spreken is God. Als het over Logos gaat en u hoort mijn woorden, dan zeg je... In het begin was het spreken van Willem. En dat spreken is bij Willem. En dat spreken, dat is Willem. Want wat er in mijn geest is, dat zeg ik u. Dus je moet met logos vragen wie. En met rema wat. Als je dat principe onthoudt, is het schitterend om te horen. Dus je moet luisteren naar het woord. Zelfs Petrus, als hij een woord spreekt, dan staat er het logos van Petrus. Schitterend. En wat heeft Petrus gezegd? Die wijst je naar Yeshua. En Yeshua wijst ons naar? Zijn vader, want namens zijn vader is hij gekomen. Nou, het is het woordje van spraak, een woord geuit door een levende stem. Wie is die stem? En het woordje kurios is meester of bezitter. Het wordt in het Nieuwe Testament in het Grieks gebruikt, zowel voor de vader als voor de zoon. Want als de Heer spreekt, zeggen ze ook gewoon Heere. Here, H-E-R-E. -E, niet met hoofdletters, want dat doen ze niet in het Nieuwe Testament. En als je dan kijkt, dat woordje Heere en de tekst, waar die vandaan komt, dan kijk je dus in bij de tekst bij de profeten en bij Mozes en dan zie je Yahweh staan. Maar ze gebruiken Heere ook voor Yeshua. Want hij is natuurlijk onze meester. Het is een kurios. Dus ook kurios is meester of bezitter. Yeshua bezit ons, u en mij, door het offer wat hij toe bereid was om het te brengen. Zijn dood en zijn opstanding. Hij bezit ons. Hij heeft ons gekocht en betaald. We zijn zijn eigendom. De joden stookten de aanzienlijke vrouwen op. Er zijn dus aanzienlijke vrouwen die je kunt opstoken die toch God vereren. Zie je? En de voornaamste der stad stoken ze ook op. Zij verwekken, de joden, vervolging tegen Paulus en Barnabas en dreven ze hun gebied uit. Daar willen we niks mee te maken hebben. Doch zij schudden het stof van hun voeten tegen hen en gingen naar Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Hier gaan we mee afsluiten. Luister goed. Die discipelen, dat waren dus die mannen die met Paulus meegingen in de synagoge, en degene die uiteindelijk gehoor gaan van hun woord. Dat waren op dat moment die discipelen. Als ze dus gaan snappen dat Yeshua de Messias is, dan beginnen ze op die wijze de volheid van de Heilige Geest ontvangen. Het klinkt wel als raar dat op de Pinksterdag de Heilige Geest wordt uitgestort. Maar het besef dat Yeshua de Messias was, de zoon van God die zij gedood hadden. Oh mijn God, wat moet ik doen? Bekeer, zegt Peter. Daar ontvangen ze Heilige Geest. Hier gaat het hetzelfde. Je wordt vervuld met blijdschap als je die Heer mag aanvaarden als jouw Heer, als jouw Meester. Zo word je vervuld met Heilige Geest. Want dit is rechtstreeks uit de Geest van God. Zo wilde hij het. God ziet op ons toe. En Zijn heilige engelen zien op ons toe. Wat ze kunnen doen aan u en aan mij, opdat we steeds meer in die weg van oude jaren gaan wandelen. Vindt u het geen vreugde, broeder en zuster? Het is heerlijk om zo de dienst af te sluiten met elkaar. Bent u ook een man naar Gods hart, zoals David? Vraagteken. Bent u vervuld met blijdschap en met de heilige geest? Laat het dan zien. Bent u het ook, een man naar Gods hart? Dat zal moeten blijken uit uw handelwijze. U mogen vervuld zijn met blijdschap en vervuld zijn met de heilige geest. Amen. Ik wens u Sabbat shalom. Geprezen zij de naam van Yahweh in de naam van Yeshua.